2 uur. NPO Radio 1. Met Henry Schut en Hugo Borst. En Utrecht tegen ADO Den Haag. Ragnar Niemeyer. Lange tijd was er niks aan de hand voor Utrecht. Maar het staat echt 2-1 voor Den Haag na 69 minuten. We weten dat ADO gevaarlijk is uit corners. Alleen PSV neemt ze beter. Hoekschop El Kayati en van dichtbij Beugelsdijk... met het doelpunt terug in het elftal. Ja, waarom hij dan vervolgens de Utrecht-aandring... op de bunnings -tijd gaat lopen uitdagen, weet ik niet. Maar het staat wel 2-1 voor ADO. Straks heel veel meer sport. En er is geen enkel excuus om niet te luisteren met dit mooie weer. De autoradio, de app, het raam open. Alles kan en het wordt beloond met Feyenoord en Ajax... en Max Verstappen en Real Madrid en Jeffrey Jailings en Parijs, en nog heel veel meer. Eerst het journaal door Rob Megens. Bijna een derde van de huisuitzettingen vanwege de vondst van cannabis... blijkt achteraf onrechtmatig. De Groningse onderzoeker Michelle Bruin zegt dat in Reporter Radio. Ze analyseerde 271 rechtelijke uitspraken. Burgemeesters hebben de laatste jaren meer bevoegdheden gekregen... om overlast door drugs aan te pakken. Ze kunnen nu op grond van de wet Damocles een pand tot zes maanden sluiten. Jaarlijks worden ruim duizend mensen uit hun huis gezet. In 30 procent worden burgemeesters dus teruggefloten. Volgens Bruin, doordat er lang niet altijd sprake is van overlast. In Syrië zou het regime in de stad Douma een aanval hebben gedaan met gifgas. Douma is de laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen is van rebellen. Volgens medische hulporganisaties zijn een ziekenhuis en een gebouw daar in de buurt aangevallen met gifgas en zijn er tientallen doden. Het Syrische regime ontkent en heeft het over nepnieuws. De Verenigde Staten spreken over zorgelijke berichten. De spoedeisende hulp van twee ziekenhuizen in Amsterdam is vanochtend urenlang gesloten geweest. Op zowel het OLVG West als het Slotervaartziekenhuis werd iemand behandeld die gewond was geraakt door een bijtende stof. De twee zouden ruzie hebben gehad en werden naar een ander ziekenhuis gebracht. Artsen en verpleegkundigen die de slachtoffers hielpen kregen last van hun ogen en hadden moeite met ademen. Wat voor stof het was is niet bekend. De twee gewonden zijn aangehouden. De marathon van Rotterdam is gewonnen door Kenneth Kipkemooi. De debuterende Keniaan verraste de favorieten... en kwam tot een officieuze tijd van 2 uur, 5 minuten en 44 seconden. Keniaan en oud-winnaar Abera Kuma werd tweede. De derde plaats was voor de Ethiopiër Kelkile Gizare... die eerst nog even alleen voorop had gelopen. Het weer zonnig, wel wat hoge sluierbewolking. 18 tot 23 graden vandaag. Ook morgen is het zonnig, wel iets minder warm. En tegen de avond in het zuidwesten kans op een bui.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 Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met 06. 18Plus bewust. Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies en ecoindirect.eu Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Ja, goedemiddag. Het is warm en het wordt heet de komende uren... want we puilen uit van de grote namen, belangrijke wedstrijden en grote competities. En het begint in Utrecht bij die wedstrijd zonder uitsupporters... waarvan alles gebeurt. Ragnar Niemeijer. Absoluut, want het werd zojuist 1-2. Adel stond op voorsprong via Beugelsdijk, maar die was zojuist nergens te bekennen... toen Kerk de 2-2 komt binnenkop. En na een voorzet van Troep 1. En zo meteen om half drie is het aan sluiten FC Twente... om die laatste strohalm vast te grijpen... na de overwinningen gisteravond van Roda en Sparta. En nog wel tegen Feyenoord. Arman gelooft Enschede en omstreken er een beetje in? Ja, maar het is wel de laatste kans. Hè? Want als het nu fout gaat, dan wordt het uh, een heel zwart scenario... wat zich aan het ontrollen is voor FC Twente. Sparta won, Roda won en Mak won gisteravond. Dus Twente moet, want de achterstand op nummer zeven... die Sparta is gegroeid tot vier punten. De druk ligt dus bij Twente. En Feyenoord strijdt op de vierde plaats straks om half drie hier in Enschede. Ook om half drie Heerenveen dat de playoffs in wil. Tegen Groningen dat ineens moet oppassen dat het niet de na-competitie in moet. Top. Ja, want nog maar drie puntjes inderdaad. Scheelde tot plek 16. En dus moet Groningen winnen. Het speelde twee keer sterk tegen AZ en Ajax, maar twee keer verloren in de slotfase. En de thuisploeg Heerenveen beleefde een heftige week. Stijn Schaars is er niet meer bij. Hij brak zijn been op twee plaatsen op de training. Voorlopig dus spanning genoeg hier in Herenveen tegen Groningen. Commentator daar Chris Wolben. En om kwart voor vijf is Ajax aan de beurt. Ja, het enige dat Ajax nog kan doen. is de uitgangspositie van PSV. voor die kampioenswedstrijd. voor volgende week nog zo moeilijk mogelijk maken. Ja, dan moet het vandaag winnen van Heracles. Na de magische afgelopen zondag. kijkt iedereen naar Nicky Terpstra in Parijs. roubaix Gio dan lijkt het me extra moeilijk om het waar te maken. Ja, hij is bij alle boekmakers. is hij de huizenhoge favoriet. Uh, doet ook al veel werk. We hebben hem een paar keer al op kop gezien van een peloton. Een peloton dat tempo is gaan maken naar een massale valpartij op de allereerste kasseistrook. Daar zaten mannen als Greg van Avermaat achter Dylan van Baarlijk. Christof. Ze zijn allemaal weer teruggekomen in de peloton. De peloton rijdt trouwens op 4 minuten en 16 seconden... van een kopgroep van 9 man. Er is straks hockey tussen de nummer 3 en de nummer 1 van de competitie... Amsterdam tegen Kampong. We hebben nog meer voetbal... vanuit Spanje, de Madrileense derby. En dat is deze keer nummer 3 tegen nummer 2... Real Madrid tegen Atletico Madrid. En natuurlijk, en daar hebben we allemaal heel erg veel zin in... de Formule 1 van Bagrijn... Met met Max stappen tot tanden toegewapend... Uh, uh, voor weer zo'n heerlijke inhaalrace natuurlijk. Hij start vanaf plek 15. En we blikken terug op de Marathon van Rotterdam. En dan is er ook nog de tweestrijd tussen motocrosser Jeffrey Herlings... en zijn Italiaanse concurrent Cairoli. Die gaat verder in de MXGP. In het hol van de leeuw, hè, Sebastian Timmerman? Want in Italië inderdaad, helemaal in het noorden, in Trentino... de vierde Grand Prix van dit seizoen uit de serie van 20. En ze staan gelijk, Cairoli en Herlings hebben allebei 141 punten... over acht minuten. Dan begint de eerste manche. Tot zeven uur langs de lijn. Gisteravond drie wedstrijden die eindigden in 3-2. En de wedstrijd nu om half 1 begonnen tussen Utrecht en ADO. Het staat nu 2-2. Nou ja, misschien zit er ook nog wel een 3-2. Voor wie, Krachnar? Geen idee, maar dat er nog iets gaat gebeuren, dat lijkt me bijna evident. Met uh, drie doelpunten in de tweede helft, en 2-2 tussenstand na 78 minuten. Het was allemaal loom, misschien onder invloed van het uh, heerlijk zonnige weer. Loom in de eerste helft, maar nu is het energiek en er gebeurt heel veel. Beugelsdijk ramt een bal naar voren toe op het moment dat Utrecht wil gaan wisselen. En Immers, geblesseerd ter aarde, is uh, geschorst. We krijgen zometeen Guttler erbij. Utrecht had al gewisseld. Dessers was erbij gekomen voor Kliegen. Aanvallen voor de middenvelder. Dat betekent dat Utrecht ging jagen op de voorsprong. Maar het kwam. Op achterstand en Kerk met een kopbal uh, met uh, de gelijkmaker. 2-2 is de stand. Immers heeft uh, een zwaai gekregen. Staat uh, onder de toeziend oog uh, van de scheidsrechter Dennis Higler weer op. En dan is het uh, Emanuelson die plaats gaat maken voor Gut. Ja, Utrecht als het vierde wil worden, worden, dan zal het deze wedstrijd moeten winnen. En dan moet er dus nog eentje bij. En Gutter maakte er één dit seizoen. Ja, misschien is dit dan de wedstrijd om een tweede goal te maken. Overigens verloor Utrecht ook pas één keer dit seizoen. Dat was die 7-1 tegen PSV. Je kunt je niet voorstellen dat het tegen Ado juist dan misgaat. Ado in heel matige vorm. Twee wedstrijden niet gescoord. In de Kuip niet. 4-0 verloren. Uit bij AZ of thuis tegen AZ. 3-0 weggetikt. En eens kijken dan als de bal weer in het spel is. Immers weer op de benen staat. En... Het van der Madel is die de bal heeft aangepakt. Labiat heeft zich even laten zakken. Een paar meter over de middenlijn. Strieder naar de rechterkant. Naar Lee Wind, de man die zich liet pakken bij dat doelpunt van Johnson. De gelijkmaker. Kei en keihard schoot hij hem binnen. Nu Dessers die bijna kan aannemen. Dessers bijna nog een keer. Beugelsdijk roeit weg. Een aanname van Johnson die niet goed is. Het is Utrecht dat gas geeft En dan een blessure bij Johnson. Daar heeft Lee Winnings mee te maken. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk die bal volgde. En dan ligt er zelfs nog eentje op de grond. Nou, Johnson is opgestaan. Die ligt daar dan voor het doel van Indy Groothuizen. Want hij is de vervanger vandaag van de vaste keeper van Ado. Zwinkels heeft een liefsblessuur. En ik moet zeggen dat hij uitstekend kiept. Hield er nog eens een bal uit van Kliegen, geweldig schot vanaf de rechterkant. Goede reflex. Op de paal uiteindelijk. De lap daarna nog geraakt door Labiat. En 2-2 is dus de stand. Er is ontzettend veel gebeurd in de tweede helft van deze wedstrijd. En het is die vleugelverdediger Trevor David. Die speelt voor de niet-fitte Ebuéi. Die moet worden opgelapt. Nog iets meer dan 10 minuten. Het is lekker voetbal weer. Het is een lekkere wedstrijd. Utrecht-Adolf staat dus gelijk twee goals ieder. Parijs, Roubaix, Gio. Heb je al een favoriet gezien waarvan je denkt... Zo, die maakt een goede indruk? Frans TV, zegt. Royals. Ja zeker, ja zeker. Ik was even gauw in overleg met mijn Vlaamse collega. Want uh, we hebben eerder een valpartij gezien van uh, Michael Golaat, een Belg. En die lag er echt heel slecht bij. En dan krijgt nu ook de melding van Frans TV dat het uh, niet goed met hem zou gaan. En dat zijn toch wel berichten waar je een klein beetje ja, van schrikt. Hoewel je moet altijd wel rekening houden met dat het er eerder ernstig uitziet dan ernstiger uitziet. Dan dat het uiteindelijk is. Maar goed, het heeft te maken met uh, de chaos in Parijs. -Roubert. We zijn het wel gewend natuurlijk. Maar deze editie heeft toch ook wel iets verraden. In zich. Want op zich liggen de kasseien er relatief droog bij. Het is prachtig weer in Noord-Frankrijk, net als in Nederland. Zonnetje schijnt, maar door de regen van afgelopen nacht... heb je toch hele modderige stukken ertussen. En met name die, die onberekenbaarheid van die kasseistroken... Ja, die levert de renners toch wel een hoop problemen op. We zagen dus een massale valpartij... De allereerste kasseistrook, de strook van Troisville. Daar ging in het midden van het peloton ging een grote groep onderuit. 30, 40 man bleven gespaard van uh, ellende. Die konden doorrijden, maar daarachter zaten echt wel grote namen. Greg van Avermaat, Oliver van Naassen, Dylan van Balen, Christophe... Uh, Geraint Thomas bijvoorbeeld, die daarbij lag. Die is inmiddels uitgestapt. Die wilde Parijs-Roubert rijden als voorbereiding op de Tour. Omdat daar ook een kasseirit in zit. ja En zo zijn er nogal wat mensen die dus nu al in de problemen zijn geraakt. We zagen zojuist ook uh, problemen bij Arnaud de Maart, toch ook een van de schaduwfavorieten... voor deze Parijs-Roubaix. Materiaalproblemen, probeert het gat met het peloton te dichten. Oliver Naassen, goede Belg, Belgisch kampioen. Die Relek, Stibar Relek, ploeggenoot van Nicky Terpstra. Ja, en als je dan kijkt naar de kop van het peloton... dan zie je daar toch vooral het blauw voor oprijden rijden van Quickstep. De ploeg die al 25 overwinningen geboekt heeft dit seizoen. De laatste was Fabio Jacobsen afgelopen woensdag in de Scheldeprijs. Maar die ploeg die draait geweldig... en die hebben het gewicht van deze koers toch vol op zich we hebben trouwens nog steeds een kopgroep van negen man. Daar zit geen Nederlander in. Wel een interessante Spanjaard Marc Soler. Dat is de winnaar van Parijs-Nies. En ook die rijdt deze uh, Parijs-Roubaix als uh, voorbereiding op de Tour. Die wil wel eens even voelen hoe dat gaat over de kasseien. En eerlijk gezegd heeft hij slim gekozen om dan in die kopgroep te zitten. Want daar gaat het allemaal voorlopig nog prima. Die kopgroep die trouwens vier minuten voorsprong heeft op het peloton. Maar het is nog verre. 127,9 kilometer. De echte Kasseien stroken moeten nog komen. Onder andere het bos van Waller natuurlijk. We krijgen al die legendarische kasseistroken krijgen we straks. Terwijl ik kijk naar Arno De Ma, Die probeert het gaatje te dichten met het peloton. Het peloton nu op 4 minuut 15 van de kopgroep. Steven Dalerwout is ook daar. En Steven, weet jij iets meer over dat incident van zojuist? Ja, inderdaad. Nou, Gio vertelde over die valpartij van Michael Golaats. Ze ja. hebben de valpartij zelf niet kunnen zien. Maar we hebben wel even contact gehad met de ploegleiding, Michiel Elijzen. En hij vertelde ons dat Golaats verschillende keren is gereanimeerd. Zonder succes, succes in eerste instantie. De ploegleiding is toen wel verder gereden. Maar er is uiteraard hulp bij Golaats op dit moment. Er is een defibrillator gebruikt. Maar er is onduidelijk over hoe ernstig... Nou ja, of, of, of die... Um, of hij. En toen werd het stil. Hallo? Steven Beder nog? Hallo? Steven ja, Beder nog? Ja. Ja, ja, zeker. Die reanimatie, want nee. je zei in eerste instantie, ja. uh, uh, lukte dat niet? Is het bekend of dat inmiddels dan wel is gelukt? Of is men daar nog met mannenmacht bezig? Nou, ze zijn daar dus op dit moment nog mee bezig. Die reanimatie lukte in eerste instantie niet. En het is dus uh, onduidelijk ja, wat de exacte situatie, wat hem betreft, is. Maar dat het ernstig is, dat is, uh, dat is zeker. Ja, zo. Nou, afschuwelijk. Uh, ja, uh, toch maar even over naar. G oh, we gaan naar Gio. Ja, Gio. Ja, ik kreeg nu net ook via Sport, dat is de Belgische sportzender. Hè, dus de mannen die ook bovenop de koers zitten, die melden trouwens dat hij naar het ziekenhuis vervoerd is. En dat hij trouwens niet gevallen zou zijn. Maar dat hij onwel zou zijn geworden. En dat verklaart waarschijnlijk Aha. ook de reanimatiepogingen. Dus waarschijnlijk ja, misschien een hartstilstand gekregen, hoewel laten we niet te veel speculeren. Maar hij is in ieder geval onwel geworden, zeggen zij. En uh, ja, wordt dus nu behandeld. En uh, ja, hij zou dus naar het ziekenhuis vervoerd zijn. Dat is in ieder geval dan het goede nieuws. Ja. We blijven het volgen. Utrecht-Ado, Ragnar. Utrecht beukt op de deur bij die 2-2 stand. Vijf en een halve minuut nog. Weer gaat er eentje liggen bij Ado achterin. Bal ingebracht, opgepakt door Kerk. Op strafschopgebied, maar de aanvaller kreeg Geel. Kan niet schieten. Nu kreeg Geel geschorst volgende week. Belangrijk in de Strijd om plek 4 als Utrecht naar Feyenoord gaat. Wilde wel, maar kon niet. Nu is het van de streek ja, Utrecht met heel veel mensen nu voorin. Met uh, Guttler, met Dessers, met uh, Kerk, met Labiat... met van de streek die uh, vooral aanvallend denkt. Maar nog altijd zitten de 3-2 er niet in. En het uh, Feyenoord als straks tegen Twente gaat spelen... zou die vierde plek, ook omdat Utrecht geen goede statistieken heeft... over het algemeen in de Kuip... zou die vierde plek wel eens uit beeld kunnen gaan raken dat Utrecht daar zo lang op gestaan heeft. Vorige week de Nederlaag tegen Willem II. Dat was niet slim. Bal terug via Van der Maal naar David Jensen. Jensen met de bal aan de voet in het strafschopgebied van FC Utrecht. Gaat naar Lewin, Levin, metro 15 buiten zijn eigen strafschopgebied. Naar Troupé op de middenlijn. Bal weer achteruit naar Lewin Vorig jaar werd het 1-1. Eerste duel met twee goals van Dessers op de openingspeeldag dit seizoen. Met 3-2, 3-0 gewonnen door FC Utrecht toen. En Dessers vindt ruimte aan de linkerzijkant. De zonnebril er even af, want ik kan niet goed zien wie het is. Het is Labiat. Maar die uh, draait die bal vanaf die linkerkant met het rechterbeen... zo in de handschoenen van Indy Groothuizen. Keeper met uitstraling uh, wel. Het uh, neefje van Angela Groot. Boothuizen. Nou ken ik de groep Vulcano niet, maar daar schijnt zijn vader ja. in gezeten te hebben. Ja, dat is echt een uh, leeftijdsdingetje. Hugo. Een, een beetje van dit en een beetje van dat. Ken je dat, dat ja. liedje? Zei dan mij dan ook ben ik meteen om. Dan ben ik meteen om. Het is 2-2. Hooi al vroeg gekomen voor Becker. Die geblesseerd gewisseld moest worden met de bal aan de voet. Gaat terug naar Groothuizen. Groothuizen heel rustig met een trap naar voren toe. Gekopt bij de middenlijn. Dat gebeurt de stander van de streek. Aangepakt door Jatti die bal in de middencirkel. Ja, Ado is economisch geweest. Heeft niet veel kansen nodig vandaag om te scoren. Hooi op avontuur. Rechterkant. Achterlijn. Voorzet zou kunnen komen. Het draait is Van de Marel een keer zoek. Maar komt die verdediger van Utrecht dan wel voor de tweede keer tegen. En dan komt hij er niet langs. Van de Madel voor over de bal. Gaat het naar Labiat. Maar die staat nog altijd heel diep op de helft van FC Utrecht. Eft Utrecht dat de bal niet kan binnenhouden. Maar dat wel mag gaan gooien. Als ook Valkenburg nog in het elftal gaat komen. Erik Valkenburg vorige week nog basisplanen tegen AZ. Niet helemaal fit. Moest zijn plekje vandaag afstaan. Hij gaat er voor de laatste minuten bij komen in, in Utrecht. En bij Ado lijkt er niemand vanaf te willen. Maar over het algemeen is het zo. Het moet elf tegen elf zijn. Het is in ieder geval 2-2. De laatste minuten komen eraan. Als het uiteindelijk Johnson is de spits. De doelpunt te maken die er gaat. De eerste match van de MXGP in Italië, Sebastian Timmerman. Een minuut of vijf zijn we onderweg en Jeffrey Herlings ligt op kop. En voor de eerste keer dit seizoen pakte de Nederlander ook de kopstart. Starten was eigenlijk nog het minste punt van Herlings in de koningsklasse. In de eerste drie Grand Prix van dit seizoen moest hij vaak de kopstart laten aan Cairoli. Zijn grote tegenstrever en maakte Herlings meestal ook foutjes in het begin. Nou, dit keer is het een hele andere zaak. Dit keer is het eigenlijk omgekeerd. Want Herlings pakte de kopstart en rijdt meteen dus met de lege baan voor zich. En de meest ideale lijnen een aantal seconden weg bij de rest van het veld. En Antonio Cairoli de leider na drie Grand Prix van dit seizoen. Net als 100 Herlings 141 punten vinden we op dit moment terug op de zevende plaats. Utrecht-ADO, slotfase, Ragnar. 2-2. Nog uh, iets minder dan twee minuten plus wat extra tijd. Er zijn uh, aardig wat blessureonderbrekingen geweest. Aardig wat wissels. Utrecht heeft de bal. Willem Jansen, 400 uh, competitieduel in Nederland. Bijna 100 in de Jubilee League en de rest in de leren divisie. Wat schiet niet op? Want hij staat er op die middenlijn. Links van de as van het veld. Publiek begint de modderbal. Gaat naar voren toe en dan wat duwen trekken met uh, de man uit de eerste ontmoeting dit seizoen. Cyril Dessers wordt uh, teruggefloten door Dennis Hiegler. Die over het algemeen best aardig heeft gefloten. Maar één raar moment had in deze wedstrijd. Hij uh, floot voor buitenspel op de helft van Utrecht. Terwijl Utrecht de bal had. Dat was een heel gek moment. Zijn assistent begon te wapperen met uh, de vlag. Compleet uh, de weg kwijt. Misschien een zonnesteek. Want het is heel zonnig <laughs> en heel warm. Ja, dat is echt het enige wat ik kan bedenken, man. Ja. Als de bal is opgepakt en het uh, labiat is. Er is haast. Met name bij Utrecht, maar ook bij Ado. Aan de andere kant, als Ado dit punt vasthoudt. gaat het heen over Heerenveen. Gaat het een plekje omhoog naar plek 8 willen graag de play-offs in bij Den Haag. Die leken een beetje uit beeld te raken. Maar het is helemaal geen gek resultaat. Als Utrecht de bal heeft met Lewin. Nog een minuut. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. Van de trainer van Utrecht. Jean-Paul de Jong krijgt hij te horen naar voren toe. Nou, dat lukt ook wel. Voort het hoofd van Cyril Dessers. Maar er staat eigenlijk niemand, ondanks die andere aanvallers op het veld... Er staat niemand waar hij de bal kwijt kan. En dus opgepakt door Groothuizen. De vader van hem speelde in de bekende band Vulcano. Die kent u wel. En hij uh, gaat uh, trappen. Doet dat behoorlijk ver. Vindt een indrukwekkende doelman vandaag. Overigens zit de zoon van Edwin van der Sar. Als reservekeeper op de bank. Joey. bal komt bij Utrecht voor in terecht. Kanon is hem even kwijt. Kerk niet. Maar Kerk wordt naar de zijkant gedwongen. Rechterkant van het veld. Het is Kerk. Moet afrekenen met die verdediger van Adel Den Haag. Met Kanon. Komt hij bij de achterlijn. Krijgt hij de bal nog voor. Bij de eerste paal. Misverstand. Tussen aanvoerder Meijers en de keeper. Maar de bal gaat het strafschopgebied van Den Haag wel uit. Als we vier minuten Extra tijd krijgt. In de zon over Grote Galgen De bal door El Kayati. Zomaar bij Hooi wordt bezorgd. Schietkant vanaf de rechterkant. En hij schiet de vierde onderkant van de lat. Snoei en snoei hard binnen. En daar wordt Jensen gepasseerd. En dan staat het 3-2 voor Ado. Heerlijke opening van Abdel Nasser El Kayati. Niet zo heel veel van gezien. En de ingevallen Elson Hooi. Aan de rechterkant schiet die bal erin voor een 3-2 voorsprong voor Den Haag. Nou spelen we nog wel drie minuten. Maar ik denk toch dat ja, hij wordt nu geknuffeld. Al van Groenendijk hier toch ook niet veel rekening mee, mee gehouden had. Want zijn ploeg moest achteruit, moest dat de punten verdedigen. Hij komt uit op de punt van het meter gebied. Die Elson hooi vervanger van de vroeg uitgevallen Becker. En dan knalt hij hem snoeihard, snoeihard zonder na te denken. En soms moet je dat doen via de onderkant van de lat voorbij David Jensen. Die wordt ook niet zo heel vaak drie keer gepasseerd. Aan de andere kant, het gebeurde Utrecht vorige week ook al bij Willem II. Verdediging heeft het momenteel niet zo goed op orde. Lewin, meter voor de middenlijn. Bal ingebracht naar Dessers in één beweging door. Ja, ze willen Dessers in de gelijk maken. Nee, hij keurt hem af. Hij wijst wel naar het midden, maar doet dat vanwege een vrije trap. En dan zal de reden zijn buitenspel. Nou, nou daar heeft hij we wel eens gezeten vandaag, Dennis Ziegler. Dus ik moet dat, om er een goed oordeel over te kunnen verder zien. Ik zie ook kanon op de grond liggen. Wat is er dan gebeurd tussen die twee? Het is geen buitenspel, hoor. Het is geen buitenspel. Oh, het is een spel. overtreding, zou je kunnen zeggen. Hij geeft hem een duwtje. Ja, ja, ja. Het is ja. toch ook niet echt een overtreding, of wel? Even kijken. We kijken nog eens naar dat ja. moment. Ik ja. zie ja. wel een handje. Ja. Ja. ja, Handjes zitten er altijd wel bij. Ik vind het wel wat zwaar, zo op het oog. Aan de andere kant, als hij hem echt bij het shirt heeft gepakt... ...ik kan het lastig zien op de monitor die ook in de zon staat. Dan moet je wel fluiten. Het staat dus 3-2 voor Ado Den Haag. Maar wat een spectaculaire nou. slotfase is dit. Het past helemaal Hugo ook. Ja. In dat weekend van uh, 3-2. Ja, dit weekend een 3 -3 wat 3 -3 we nu kruf. beleven. Ja. Zeker ook met die 3-2 stand inderdaad. Wel in het voordeel van Den Haag. Dat nu gaat tegenhouden. Duwtje in de rug... Halverwege de adel helft in de rug van Girano Kerk. Danny Bakker krijgt een vrije trap tegen. En dan roept volgens mij El-Kajati wat. En dan krijgt die nog een gele kaart van de scheidsrechter. Nou, dat zal allemaal wel in deze slotfase. Laten we vooral maar kijken naar de stand. Labiat gaat hem voor een van de laatste keren indraaien... richting het doel van Indi Groothuizen. Labiat. Niet in scoringspositie geweest op één momentje na eigenlijk. Toen schoot hij de bal op de lat. Het was een rebound die kansrijk leeg na een bal op de paal van Klieg. Ado verdedigt uit. Utrecht gaat gooien. Aan de linkerkant van het veld. Met Van der Madel. Leeg uitvak voor zijn neus. Er hadden 600 man van Ado moeten zitten. Met knuffels. Voor kinderen uit het Dillemina Kinderziekenhuis. Met alle ellende van gisteravond. Zijn Jan van Zaan, de burgemeester. Laten we die mensen maar even thuis houden. Ik denk dat je daar begrip voor moet hebben. Wel vaker leiden de goede onder de kwade. Zo gaat dat. Vrije trap nog. Ja, Beugelsdijk pakt Gutter vast. Doet dat in dat halve cirkeltje daarboven. op het strafschopgebied bij Den Haag. Dit zijn momenten. Over het algemeen voor Labiat. Hij staat op 11 treffers. 7 assists ook. Ze vliegen er misschien een tikje minder makkelijk in dan eerder dit seizoen bij Labiat. Maar hij gaat de vrije trap nemen. En misschien zou 3-3 wel meer recht doen aan de wedstrijd die we gezien hebben. Want Utrecht heeft wel het meeste afgedwongen. Maar heeft zich ook uh, compleet in slaap laten sukkelen. In dat uh, lome weer in Utrecht uh, vandaag. Nou, een muur van een man of uh, vijf wel. man of uh, twee, drie van Utrecht melden zich daar ook in. Van de streek ongetwijfeld om uh, een gaatje te creëren. En dan kijken die vrije trappennemers natuurlijk altijd naar het punt. Dat het laagste is in zo'n muur. Want daar kan de bal vaak overheen. Maar er staan vijf heel lange mannen. Vrije trap Utrecht. Recht voor het doel van Indy Groothuizen. En hij schiet hem erin. En hij schiet hem over de! Uur in. En dan is hij het mannetje. De Marokkaanse WK-ganger misschien wel. Vrije trap. Hij uh, schiet hem snoeihard in. Groothuizen heeft geen kans. Grote glimlach. 3-3 dik in de extra tijd. Kijk niet gek op als dit... Uh... Het laatste is voor vandaag. Dan denk ik dat ook de aanvoerder van Aron Meijers nog weer iets gezegd heeft. Want ik zie een gele kaart. Maar het uh, belangrijkste is de stand. Hij uh, met twee stapjes richting de bal en dan uh, over de muur heen. Ja, het is een uh, prachtvrije trap. En hij zou het wel verdienen om het uh, WK te gaan halen met uh, Marokko. De laatste ook mee. Zakaria Labiat. Zijn naam wordt uh, rondgeroepen in de gemaakt. Zit er nog meer in het vat? Ja, je weet het niet. Kerk aangenomen in de middencirkel over training Beugels. En dan is het klaar. En trapt El Kayati boos de bal weg. Want hij dacht de assist te geven bij de winnende goal van Elsen Maar het eindigt op 3-3. Uh, en dit is net als wat we eerder hebben gezien uh, dit weekend. Weer een heerlijke wedstrijd geweest. In de zon ook nog eens een keer. Brillen op, shirts uit. Nou ja, eentje hou je aan. En 3-3, zes goals. De NX GP, Sebas. In een zonovergoten Italië in Trentino leidt Jeffrey Herlings... met inmiddels een zestiental seconden voorsprong op zijn grote rivaal... op Antonio Cairoli. Beiden hebben dus 141 punten. Na de drie Grand Prix die we gezien hebben, Cairoli ligt slechts zesde. Herlings dus eerste. Dus lijkt hele goede zaken te doen in deze eerste match in Italië. Maar er zijn nog 19 minuten en twee ronden te rijden. En Cairoli gaat nu de Fransman Paturel voorbij... en klimt dus op naar de vijfde plaats. Goeie paal, mooi. Goal. Kijk eens, een schot uit en in oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Een knotsgerke topper tussen ja. AZ en PSV. Wat lag jij nou? Ja, nu al. Ik geniet nu nog van waar. Nee, ja. okay. AZ kwam via twee de van Wout Weghorst op een 2-0-voorsprong. Maar binnen zeven minuten ging het helemaal mis in Alkmaar. 2-1 Perero, 2-2 Lozano na een blunder van AZ-doelman uh, Bizot. En vlak daarna kreeg PSV een makkelijk gegeven strafschop... die door Marco van Ginkel werd benut. Uh, AZ-verdediger Ron Vlaar kreeg nog een rode kaart... na het hinderen van een doorgebroken uh, speler. De de Blom is niet de vriend van AZ-trainer... Jon van der Er was niet heel veel aan de hand. Persoonlijke fout van Marco. Ja, dan is het 2-2. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk die lachwekkende situatie met de strafschop. En er wordt ook nog een goal afgekeurd. Ze dus kunnen stellen dat, uh, dat onze grote vriend Kevin Blom weer uh, zijn naam eer aan heeft gedaan. Ja, er zijn nog veel meer. Ik denk dat hij er wel gedonder mee krijgt. Want ook dit soort uitlatingen wordt uh, ja. gewogen. laten we maar. zo zeggen. Als je hier geen gedonder mee krijgt, dan mag veel. Ja, maar het ja. is niet waar. Vorige week mocht Lozano een slaande beweging maken. En die werd niet vervolgd. He. Dus uh, het is een ja. grootscheepse willekeur. Uh, PSV stond dus met 2-0 achter. En toen kwamen er zeven topminuten voor het team van Philip Cocu. Ik kan u nu een heel mooi verhaal lopen vertellen. Maar uh, het is heel dichtbij als je 2-0 achter staat... Om, ja, om dan te denken, ja, dat gaat niet meer lukken. Maar om dan met het hele team... Ja, te blijven knokken en proberen die goal te maken om in die wedstrijd te blijven. Uh, ja dat, dat is gewoon een groot compliment voor het elftal. ja En dus hebben we volgende week de kampioenswedstrijd. Ja, zeker. Ik moet nog even melden dat PSV bevestigt dat er gesprekken zijn met Everton... over een overgang van technisch directeur Marcel Brands. Ja, dat heeft Everton goed gezien, toch? Nou, ik zou zeggen van ze hebben net uh, een Nederlander geloost. Weer een Nederlander erin? Ja. Ja. Merkwaardig, ja, Koeman. Wel een andere ja. positie. Dus, nee, zeker, ja. nee, maar Brands heeft zijn sporen verdiend, absoluut. Roda JC boekte tegen Pex Volle alweer de derde overwinning op een rij. Roda kwam op een 2-0-voorsprong door Afdija en Gustafsson. Voor rust bracht Namli de spanning wat terug via een vrije trap. In de slotfase maakte Menig er zelfs 2-2 van. En dan Mikael Rosheuvel. Hij is de laatste weken vaak de Slemiel... omdat hij wat kansen voor open doel heeft gemist. Maar gisteravond was hij de gevierde man. Hij maakte de 3-2. Ja, zeker. Hartstikke een mooi gevoel. En uh, ja, het belangrijkste is natuurlijk dat we de drie punten hebben. En dat ik er uh, ja, vandaag ben, is ook uh, mooi meegenomen. NAC Vitesse, rust en eindstand, 1-0. Door een van richting veranderde vrije trap van Angelino... won NAC in eigen stadion van Vitesse. NAC pakte daarmee drie belangrijke punten... met het oog op lijfsbehoud behoud in Eredivisie. Drie. Die punten zijn dus te danken aan Manchester city huiling Angelino. Maar de Spanjaard wilde credits geven aan het publiek in Breda. I mean, it's every every game that we play at home is like this. I mean, it's great. I mean, it makes it easy for us to play in front of them. And I mean, they're the 12th player. Ja, en dan heb je nog de, de vraag die overblijft, natuurlijk. Of Fraser volgende week nog wel op de bank zit bij Vitesse. Want het gaat niet best met Vitesse. En uh, volgens de trainer zelf hangt dat vooral af van de mening van de spelers. Als zij zeggen van, joh, Henk, uh, weet je, uh, we hebben het niet. En uh, jij uh, kan het ons niet geven. Dan is het heel logisch, want de club is belangrijker. En vooral mijn spelers zijn belangrijker. Nou, Ik heb er twee gesproken. Je aanvoerder en uh, Brian Linsen. Die uh, stonden allebei uh, echt totaal voor je. Dus wat dat betreft uh, is er nog genoeg vertrouwen. Gelukkig wel, ja. Maar misschien heb je niet de juiste gevraagd. Dat kan ook, hè? Ja, dat is humor. Maar dat kan ook zijn... Er klinkt ook wel iets in door, vind ik, in dat laatste. Wat dan? Nou, dat Fraser het eigenlijk ook wel prima zou vinden. Het is ongemakkelijk. Volgende week speelt ja, hij tegen Sparta. Dat maar het is de niet club. Ja, maar, maar beetje... kom op. He. Hij heeft vorig jaar voor het eerst in nee, ruim ik 100 niet dat hij dat jaar het ja. de beker gewonnen. Ja. Nee, het zou belachelijk zijn. Hij maar... heeft gewoon een, een aardig seizoen. Hij staat nog op een play-off plek. Ik vind het krankzinnig. Maar ja, de Russen hebben het daarvoor het zeggen. En ja, hun wil is wet. Die uh, zijn doorgaans weinig uh, tegenspraak gewend. Het is al half drie. Uh, Sparta tegen VVV, wil je er nog iets over zeggen? Gisteren 3-2, ook weer zo'n krankzinnige pot. Een krankzinnige wedstrijd, ja. Ik gaf er een kwartier voor tijd geen cent meer voor. Sterker nog, ik zei iets kritisch over muren... en die maakte er vervolgens twee. Tegen iemand die naastjes je zat op de tribune. Ja, maar ja. Nee, ik had wat mensen meegenomen. Ja. Sander ja. de Kramer. Ja. En Excelsior Willem 2 werd vrijdag 2-1 PSV. Is officieel zeker van de voorronde van de Champions League. Want het heeft nu al 77 punten. Ajax heeft er... 10 minder, en AZ staat 15 punten onder PSV op plaats 3. Feyenoord is de nummer 4. Onderin is de spanning er nog steeds wel, maar als Twente vandaag niet wint... wordt hij wat betreft de laatste plaats wat minder groot. Twente heeft 20 punten, Sparta 24, Roda 26. Ja, om kwart voor vijf hebben we Ajax tegen Heracles Omelo. En uh, zometeen, nu al begonnen, na het nieuws gaan we schakelen... FC Twente Feyenoord en Herenveen, FC Groningen. NPO Radio 1. Want het is even na half drie door Opmegens. In Syrië zou het regime in de stad Douma in Oost-Ghouta... een aanval hebben gedaan met gifgas. Volgens medische hulporganisaties zijn een ziekenhuis... en een gebouw daar in de buurt aangevallen met gas... en zijn er tientallen doden. Het Syrische regime ontkent het en heeft het over nepnieuws. Na huisuitzettingen vanwege gevonden drugs, softdrugs... blijkt een derde van de ontruimingen achteraf onrechtmatig. Dat zegt een onderzoeker in Reporter Radio... Die 271 rechtelijke uitspraken heeft geanalyseerd. Burgemeesters hebben de laatste jaren meer bevoegdheden gekregen... om de overlast door drugs aan te pakken. In 30 procent van de gevallen worden ze dus teruggefloten... volgens de onderzoeker vaak, doordat er geen sprake is van overlast. De krakers van 22 panden in Amsterdam... krijgen acht weken de tijd om te vertrekken... staat in een brief die ze vandaag van het OM hebben gekregen. Een groep van ongeveer 60 uitgeprocedeerde asielzoekers... heeft met Pasen een aantal panden gekraakt... die na de zomer gesloopt worden... En de spoedeisende hulp van twee ziekenhuizen in Amsterdam is vanochtend urenlang gesloten geweest. Zowel het OLVG West als het Slotenvaartziekenhuis werd iemand behandeld die gewond was geraakt door een bijtende stof. Die twee zouden ruzie hebben gehad en werden daarom naar een ander ziekenhuis gebracht. Het verplegend personeel kreeg vervolgens last van de ogen en had moeite met ademen. En die twee gewonden zijn intussen aangehouden. Radio 1, NOS langs de lijn. Ja, de eerste wedstrijd van half drie waar we naar schakelen... dat is natuurlijk FC Twente tegen Feyenoord. Wat een beladen wedstrijd. Arman rookloe. Ja, dat spat er ook gelijk vanaf in de eerste paar minuten in Enschede. 0-0 na drie minuten. Twente-Feyenoord, eerste gele kaart al gezien voor Tom Boeren. Nadat hij een armje plant in het aangezicht van Janari van der Heijnen. Nu een forse charge van El Amadi. Dat had toch ook geel mogen moeten zijn. Krijgt hij niet de aanvoerder van Feyenoord? Wel een vrije trap voor FC Twente. Makkelies scheidsrechter, heeft het al gelijk gedaan in de ogen van de supporters. In Enschede, want geeft dus wel geel aan de spits van Twente. Geen geel aan de aanvoerder van Feyenoord die in het verleden heeft. Natuurlijk in Enschede, Twente moet hier winnen. Iets anders is gewoon niet goed genoeg. Vier punten de achterstand nu op de nummer voorlaatst. Dat is Sparta, dat won. Net als Roda gisteren, net als NAC. En ja, in zo'n weekend, als alle degradatieploegen winnen... dan moet je mee, dan kan je niet achterblijven. En dus weet Twente wat er vandaag moet gebeuren in de eerste thuiswedstrijd... sinds het ontslag van Gertjan jan Verbeek, Marino Puzic... Voor de groep vorige week debuteerde hij met een 0-0 in Venlo. Nu een aanval van Twente en Van Beek die de bal verkeerd raakt. En over de achterlijn trapt. Dat had Dat ook een stuk vervelender kunnen aflopen voor Feyenoord. Nu wordt het een hoekschop voor FC Twente. Twente en Feyenoord liggen elkaar totaal niet. Hè? Bij Feyenoord hopen ze echt van ganse harten, de clubs, de fans, ook mensen. in De directie denk ik wel dat Twente degradeert. Want ze hebben jarenlang geroepen bij Feyenoord. Ja, dat, wat Twente allemaal doet, dat kan niet door de beugel. Daar is heel veel mis mee. Nou, dat is uiteindelijk gebleken. Maar er is heel veel animositeit tussen beide clubs... Dat blijkt ook wel uit uh, een aantal spandoeken die zijn opgehangen. Eerst even deze hoekschop van Twente. Kombal boer en van de lijn weggehaald door Vilena. Nou, die staat goed bij de tweede bal opgesteld. En die haalt die bal keurig weg. Eerste kans van de wedstrijd is dus voor Twente. Dat nog door kan met Jensen. En de bal breed gelegd naar uh, Tigeroini. Die komt er dan even niet door. Ze is er tussen en kan onderscheppen voor Feyenoord. Het meest uh, compacte spandoek wat ik heb gezien in dat uitvak. Wat de boel ook wel best samenvat. Daar staat één woord op. Doei. doei. Ik ja. zag hem. <laughs> En dat vind ik wel humor van die ja. Feyenoord aanhang. Zullen ze hier niet waarderen. Maar doei. Ze hopen dat ze hier even de komende tijd niet meer terug hoeven te komen. En dat zou heel goed kunnen. Maar dat ziet er natuurlijk niet goed uit voor FC Twente. Iets anders wat ik net ook las, dat daar zou hangen in dat vak. Zelf niet gezien, maar ik las het op de sociale media. Eenmaal zullen zij periodekampioen zijn. Dus zo wordt er <laughs> her en der wat geplaagd vooral door de Feyenoord fans. Vijf minuten gespeeld. Intense wedstrijd, beladen wedstrijd. Twente Feyenoord 0-0. Ja, lacht er maar om, zullen mensen in Twente denken. En mensen in Groningen trouwens ook, want daar zal de paniek misschien ook al een beetje aan het uitbreken zijn. Want Groningen staat er penibel voor en speelt uit bij Herenveen. Chris Wobbe. Ja, slechts drie puntjes, hoor. Is die afstand nog maar naar plek 16, waar op dit moment Roda bivakkeert, dat zo goed bezig is. Groningen moet winnen. Speelt volgende week tegen Roda, maar eerst nog even tussen aanhalingstekens. Deze wedstrijd in Herenveen tegen de ...plaatselijke sportclub. De eerste wedstrijd van het seizoen ging ook tussen deze twee campen aan de einde toen in 3-3. En in het licht van alle andere uitslagen dit voetbalweekend... ...zou dat zomaar een uitslag hier kunnen zijn in het Friese Haagje met balbezit voor FC Groningen... ...dat noodgedwongen één wijziging moest toepassen. Amir Absalem die start op de links positie Hij vervangt de geschorste Warmerdam. De problemen aan de kant van Heerenveen zijn veel groter. Stijn Schaars afgelopen woensdag een akelige dubbele beenbreuk. Een eigenlijk onschuldig moment ging een paar man voorbij op de training, wilde schieten, zijn schot werd geblokt. En dat was dan ook meteen het been van Stijn Schaars dat dus op twee plekken brak. En dat had heel veel impact, die gebeurtenis. Stijn Schaars natuurlijk ook voetballend de hersens en het kloppende hart van Herenveen. Hoe moest die man vervangen worden? Nou, uiteindelijk heeft Jurgen Streppel een aantal wijzigingen toegevoegd. En doorgevoegd uh, flapstart achter de spits op uh, ja, de 10-positie. En een nieuwe debutant Jordi Bruin zijn basisdebuut beleefde. Hij is 22 jaar rechtsbenige middenvelder. Kwam in 2016 over van Ajax. Hij gaat het nu doen voor Heerenveen. Beging zojuist al een behoorlijke overtreding. Maar goed, scheids uh, scheidsrechter de pol van Boekel uh, liet dat niet helemaal onbestraft. Het was een vrije trap voor FC Groningen. Waar vervolgens niets mee gedaan werd. Volgens de traditie van FC Groningen. Want ja, de Noordelingen beleven natuurlijk een teleurstellend seizoen. Maar daar liet die bruin zich eventjes gelden. Nu is dan het balbezit voor FC Groningen in een heerlijke broeierige sfeer. Hoor. Wat dat betreft is die derby zeer zeker aanwezig hier in Heerenveen. Dan is het Memisevic. Die moet in de breedte naar Tewierik. Achterin heeft FC Groningen het balbezit. Gaat dan uh, de bal helemaal terug terug naar Sergio Pat. En dan heeft Pat even de tijd om het spel te hervatten. Maar dan is de druk die Heerenveen zet gelijk groot... waardoor Groningen waarschijnlijk moet gaan inleven. Goed, de sfeer is goed. We hebben nog niet echt veel kansen gezien. Maar ja, die gaan er zeker komen. 0-0 hier bij Heerenveen FC Groningen. Parijs, Roubaix, hoe is het met uh, die Belg Michael Golaerts, schio. Ja, we krijgen daar verder geen berichten meer van. Dat is ook wel een beetje logisch natuurlijk. Naar het ziekenhuis vervoerd ja, in, in zo'n situatie. Hij heeft dus uh, een hartstilstand gehad, uh, is de melding. Is dus meermalig gereanimeerd. Ze pogen hem nu stabiel te krijgen. Dat is eigenlijk het laatste nieuws dat we hebben gekregen. Ja, en iedereen die is op dit moment nog maar aan het hopen dat het in ieder geval weer goed gaat... met die Vlaamse coureur, met Gohlaerts. Die dus inderdaad ja, op die manier aan de kant van de weg is geraakt. Iedereen dacht eerst aan een valpartij. Maar hij zou dus ook onwel kunnen zijn geworden op de fiets. Goed, dat horen we hopelijk later dat het mogelijk goed is afgelopen met hem. Voorlopig hebben we dus geen nieuws daarover. Ik kijk naar een kopgroep nog steeds van negen man. Ze hebben nog 2,5 minuut voorsprong. Daar zit erbij Sven-Erik Bistrom. Een Noor, van Dillier. De Zwitserse kampioen, Jelle Wallace, Een goede Belg die vorig jaar dus ook al in de ontsnapping zat in Parijs. Robert. Dan hebben we een Fransman, Geoffrey Soep. Uh, Thompson, dat is de Zuid-Afrikaan van Dimension Data. Marc Soler, de klassementsrijder van uh, Movistar. Dan Katis Moukoulis, Jimmy Dukenois en Ludovic Robet. Dat zijn de negen dapperen die het al een hele tijd uh, proberen. Maar die natuurlijk ook weten dat als het straks, straks helemaal losgaat in het peloton. Dat ze dan uh, gezien zijn misschien dat Walais. Nog redelijk stand kan houden. Want die heeft het toch ook wel aardig gedaan in het verleden. Hij is ooit 23ste geworden. Dat was vorig jaar. Goed in het peloton. Dus al die favorieten daar bij elkaar. Bijna zijn ze bij het bos van Wallens. Nog 15 kilometer. En dan gaan we daar dat bos in. De daarom berg, Die legendarische strook. Hoe doet Jeffrey Herlings het in Trentino? Zoals... Prima, want hij ligt nog altijd aan de leiding. Heeft inmiddels een voorsprong met nog zes minuten en twee ronden te rijden. Opgebouwd op de nummer twee, Clement de Sal, van vijf seconden. Dus geen druk van achteren, directe druk van de nummer twee. De Waal in deze manche. En Antonio Cairoli, die Italiaan, die dus net als herlings 141 punten heeft... in de stand om de wereldtitel. En daarmee staan beide heren bovenaan. Ligt op dit moment wel weer een plaatsje winst op de vierde plaats. Plaatsje winst dus voor de Siciliaan, helemaal in het noorden nu rijdend van Italië. Schitter een circuit aan de voet van de Dolomieten. Een circuit met veel natuurlijk hoogteverschil. Maar een circuit waar de Nederlander, de zandspecialist Herlings... 23 jaar uit Oploo in Brabant... op dit moment veel beter voor de dag komt... dan de negenvoudig wereldkampioen Cairoli. Herlings dus 1, Cairoli 4. Als de situatie zo blijft, loopt Herlings 7 punten uit... in de strijd om de wereldtitel. Maar er zijn nog 5,5 minuut en ronden te rijden in de eerste manch. Twente Feyenoord, Orman ja begin van Twente was goed hoor. 10 minuten gespeeld, 0-0. Maar wel die grote kans. Boeren kopte dus uh, bijna raak. Maar Vilena, en dat zal uh, Pierre van Noordek bevallen. Want die heeft het daar al maanden over. Stond bij de palen opgesteld. En ja, als je daar staat moet je die bal ook wegkoppen. En dat deed hij uh, keurig. Tony Vilena voorkwam dus de openingstreffer van FC Twente. En het staat dus nog 0-0. Nu krijgt de Feyenoord dat wel iets meer nu van de eigen helft afkomt. En ook iets meer grip krijgt over de wedstrijd en ingooi. En aan de linkerkant Ricciano Haps. Mag hem nemen. Jurgensen keer terug bij Feyenoord in het punt van Navel. Vente daarom weer uh, niet van de partij zit op de bank. Van, Persie, van Persie zit daar ook. Oh, ja. Hij is fit, maar hij speelt niet. Jurgensen ja. de spits en Toonstra achter hem op het middenveld. Nee, Van Persie, daar zullen ze echt mee wachten normaal gesproken. Tot aan die bekerfinale. hoe hard Van Bronckhorst ook roept. Week in, week uit, dat hij echt kijkt naar de eerstvolgende wedstrijd. Maar Van Persie vooralsnog niet in het elftal bij Feyenoord. die wel, die speelt er wel naar Toonstra. Hij dan uh, terug, Dix en Van Beek en Van de Heide. Die al na 11 seconden iets in zijn gezicht voelde. Dat was de arm van Boeren. Die kreeg geel. Dat was wel heel erg snel. De eerste kaart van de wedstrijd. Nu van Beek. Die gaat indrippelen. Steekt de middenlijn over. Opent dan aan de linkerkant bij Boetius. Goede aanname. Op de borst. Boetius zoekt dan van de lelie op. Gaat er langs achterlijn om en dan, Ja, Dat is heel knullig. Dan tikt hij met zijn ene voet de andere aan. En dan gaat de bal ook mee. En dan kan hij de bal niet meer voorzetten. Is het de beste dan loopt hij hem zelf over de achterlijn? Ja, zeker. Toch niet cynisch hoop ik, hè? Nee, nee, nee. Maar dat nee, nee, gebeurt nee, nee. wel eens. Ja, dat gebeurt wel eens. We kijken nu naar de herhaling. Het ziet altijd er altijd heel, heel ja, zullig uit. uit. Ja. Alsof je er niks van kan. Maar dat is natuurlijk helemaal dus niet zo. Dat kan inderdaad gewoon gebeuren. Doeltrap is er voor FC Twente. Heel veel fans weer afgekomen op deze wedstrijd. Het zit weer bijna helemaal vol. Net als twee weken geleden. Toen speelde de ploeg tegen Willem II in uh, iets andere omstandigheden. Gevoelstemperatuur toen, min 15. Het werd 2-2. In die wedstrijd nu is het uh, ruim 20 graden en zie je ook uh, heel veel mensen in korte mouwtjes en in uh, zelfs uh, geen mouwtjes. Ja, waarom ook niet? Lekker warm en Feyenoord mag een ingooi nemen. Het is weer wat uh, gekalmeerd na dat intense begin. Want dat was het echt met al die overtredingen van Twente in een paar minuten tijd. En die grote kans die door Vilena dus werd, weg, werd weggehaald voor de doellijn. Ingooi voor Feyenoord. Haps. Feyenoord had de afgelopen drie wedstrijden in zegen wist om te zetten. Vorige week natuurlijk die hele, hele makkelijke derby tegen een onthutsend zwak Excelsior met 5-0 won. En nu mag het het proberen tegen FC Twente in de wetenschap dat Utrecht, de voornaamste concurrent voor plek 4, dus niet heeft gewonnen van ADO. Dat betekent dat Feyenoord zou kunnen uitlopen tot vijf punten voorsprong. Met volgende week in de Kuip Feyenoord FC Utrecht. 12 minuten gespeeld inmiddels in de Grosveste in Enschede 0-0 bij Twente Feyenoord. Heerenveen Groningen in het zonnetje, Chris. Nee, nee lichte bewolking. Maar de temperaturen zijn aangenaam. Het maakt het een beetje broeierig. Het spel is het ook wel. Het is heel onrustig. Eigenlijk kunnen beide ploegen helemaal niet zo goed opbouwen. En het is het vooral wachten op een fout. Nou, die worden er gelukkig genoeg gemaakt. Dus er is wat dat betreft wel wat te beleven. Zojuist was het Mahidi heel dichtbij de doelman van Herenveen kwam, Martin Hansen. Maar hij werd op het laatste moment afgestopt door Denzel Dumfries. Dat was eigenlijk wel een eerste flinke speldeprik van FC Groningen. En aan de andere kant nog een curieus moment. Een mooie overstap van Flap bracht de bal bij Reza. En Reza, die wilde uithalen, maar werd zeer onterecht teruggevloten wegens buitenspel. spel. Nou, daar was absoluut geen sprake van. Nu dan een lange bal richting Reza. Goeie aan de jat, maar de bal is onzuiver en stuit het over de achterlijn. En dan mag FC Groningen, doelman Sergio Pad, speelt hij volgend jaar nog voor de Noordelingen. Ik denk het zomaar niet. Maar hij mag de bal nu uit zijn eigen doelgebied trappen. Neemt er even de tijd voor. Gaat waarschijnlijk een lange bal geven. Nou, dit zijn meestal uh, zijn dat prooien voor Herenveen. Veel spelers die verzamelen zich nu een beetje aan de rechterkant van het veld. Gaan heel dicht bij elkaar staan. Daar zal de bal ongetwijfeld gaan landen. Ja, dat gebeurt. Dan nu ook op de borst van Morten Torsby. Die kan controleren. Draait even terug. Wil de ruimte opzoeken. Legt dan terug op Kik Piri. Piri dan met een korte combinatie naar Kobayashi. Kobayashi dan naar Bruin. Bruin heeft een aardige opening in huis op Dumfries. Maar Dumfries die kan niet goed aannemen. Nu dan wel. Hij herpakt zich in tweede instantie. Legt dan even terug op Daniel Heu. Met een riskant breedteballetje op Piri. Daar liep maar al op en Piri schrok daarvan. Schiet de bal Pardoes over de zijlijn. 13e minuut in het Apel-Enstra stadion. En de stand bij Heerenveen Groningen 0-0. you can't hurry laugh. Er is voetbal en Formule 1 en motocross en nog uh, wielrennen, natuurlijk, en nog heel veel meer. En onder dat heel veel meer valt een hockeytopper... dat ook nog: Amsterdam tegen Kampong, maken. Kampong, de nummer 1 van de reguliere competitie. Amsterdam, de nummer 3 er is zojuist afgevloten in het Wagener Stadion. In de 18e speelronde van de hockeyhoofdklasse. En vanmiddag kan Kampong zich al plaatsen voor de play-offs. Dan moet het wel van Amsterdam winnen. En Amsterdam, of Rotterdam mag dan niet winnen in de uitwedstrijd tegen Almere. Dus er staat vanmiddag ook al plaatsing voor de play-offs op het spel. 2-2 werd het in de eerste ontmoeting tussen Amsterdam en Kampong. Dat was in Utrecht. En nu zijn we net begonnen aan de toppers. Zonder de goalie van Kampong, David Hart. Hij is er niet bij. Hij is geblesseerd geraakt op de training. Hij kreeg een bal tegen zijn arm en is vanmiddag niet in staat om te spelen. En dat uh, biedt misschien wel kansen voor Amsterdam. We zijn net begonnen. 0-0 de stand. Jeffrey Herlings kan uitlopen in de stand om de wereldtitel, Sebas. Dat gaat hij ook doen hoor, want hij rijdt soeverein aan de leiding. Hij zit inmiddels in de laatste twee ronden. Ik denk nog zo'n anderhalve ronde en dan is hij bij de finish. Kop op kop dus, dat levert 25 punten op. En Antonio Cairoli komt niet verder dan plaats 4. En meer zit er voor de Italiaan, ook denk ik niet meer in. Want het gat naar de nummer 3 toe is 10 seconden voor Cairoli. Dus Herlings gaat in deze match 7 punten uitlopen op de Italiaan. Twente Feyenoord, Arma. Feyenoord in balbezit 0-0. Toornstra, handig balletje, Boetius geen buitenspel. En dit is de 0-1, daar is de goal voor Feyenoord. Prima aanval van de Rotterdammers. En Boetius maakt het keurig af. En als hij geen buitenspel staat, dan moet hij het afmaken. Hij staat geen buitenspel, vlag blijft omlaag. En heel cool en rustig gebleven door de buitenspeler van Feyenoord, die hiermee zijn zesde treffer van het seizoen maakt. En net als vorige week, toen hij ook heel goed speelde... Een prima doelpunt maakte, dat doet hij dat nu dus opnieuw opening... vanaf de linkerkant naar Torstra die de bal prima aanneemt. En daar begint het dan, deze aanval Torstra Eerst naar Jurgensen. Dan wordt die bal nog weggeleden. Maar vervolgens is het driehoekje wel gecomplementeerd. Toornstra, Jurgensen, Toornstra. Boetius, prachtig gedaan. Echt een hele mooie aanval. Waarbij Jurgensen prima kaats met Toornstra. En dan inderdaad die paas die prachtig is. Boetius staat geen buitenspel. En daar is dan de goal. En dit is een dreun van je welste voor FC Twente. Dat goed begon aan deze wedstrijd. Op 1-0 had moeten komen via Boeren. Vilena redde nog op de lijn. En nu staat het 1-0 voor Feyenoord. Jean-Paul Boetius. De slotmeters van de eerste mars van het de laatste ronde is Jeffrey Hellings al een tijdje mee bezig. Hij heeft iets gas teruggenomen. De voorsprong op Clemens Dessalle. Teruggelopen naar 7 seconden. Hij kijkt veelvuldig achterom waar de Waal zich bevindt. Daar vlak achter Romain Fevre. Wereldkampioen van drie jaar geleden uit Frankrijk. En dan pas Kai Die krijgt wel een tikkie. De Italiaan. De negenvoudig wereldkampioen. Die die tiende wereldtitel zo graag wil. Maar er in deze manche absoluut niet aan te pas is gekomen. Want het is herlings. Lakers heeft uitgedeeld ongenaakbaar in deze eerste mars Nog een paar bochten en dan is hij er. En dan pakt hij deze manche zegen. De, de tweede Nederlandse Grand Prix rijder. Glenn Koldenhoff rijdt trouwens op de zevende plaats. Dat is voor hem ook een goede prestatie. Maar Herlings dus ongenaakbaar. Laatste meters legt hij nu af. Komt langs de pitch. De vinger gaat al omhoog naar de medewerkers van zijn team. Laatste bocht is een bocht naar rechts... En dan komt hij nu naar de Finesheuvel toegesprongen... met een mooie sprong voor het uh, vele publiek in Noord-Italië. Jeffrey Herlings wint de eerste maand van de grote prijs van Trentino. Clemen de Sal wordt tweede. Fervre inmiddels ook al over de streep als de nummer drie. Cairoli gaat vierde worden en uh, verliest dus zeven punten... op Jeffrey Herlings in deze eerste reeks. Twente Feyenoord. Feyenoord op voorsprong gekomen, Arman? Ja, 0-1 na 20 minuten. Je ziet vaak bij ploegen in uh, grote zorgen. En daar uh, mag je Twente best wel onderschaden... dat ze zich nog wel kunnen opladen voor een goed begin in zo'n wedstrijd. Maar als het dan tegen zit... Dat het dan ook vaak uit elkaar valt. Want je hebt het al zo zwaar. Je zit al in zoveel moeilijkheden. En dan ook nog eens een doelpunt tegen. En Twente moet dat zien te voorkomen. Dat ze wel bij elkaar blijven. Dat ze wel proberen op te brengen wat ze konden in de eerste paar minuten van de wedstrijd. Ik heb daar nog wel twijfels over. Want het is uh, natuurlijk niet goed wat Twente de laatste maanden laat zien in de competitie. Dan gaat er weer een trainer uit voor Beek En dan komt er weer een nieuwe positie de assistent. Maar ja, en tof, als je het doelpunt tegen blijft krijgen. Kijk naar die krijgen, spelers, joh. Ja, het, maar dat zeggen we al zo lang. Ja, ze hebben Maher. Ja, ze hebben Asseri. Die weer fit is en speelt. Die Gadouini. Maar het, het zit niet aan elkaar vast. Het is geen team. Ze lopen allemaal rond. Maar je ziet niet een ploeg die voor elkaar vecht. En dan kijk je toch naar Roda. Waar Robert Molenaar wel mocht blijven zitten. En dat is echt een keuze die uh, blijkbaar zijn vruchten gaat afwerpen. Als het inderdaad zo blijft. Bij Twente staat nu de derde man voor de groep. En die spelers, ja, ze zullen allemaal wel beter zijn individueel. Maar als je er geen team van kunt smeden. Het blijft een teamsport. Twente moet iets zien te doen. Om terug te komen in deze wedstrijd. anders met nog vier speelrondes te gaan. Een achterstand van vier punten. op nummer 17 Sparta. El Amadi. krijgt de bal nu terug bij zijn doelman Jones. Oh, Jones gaat de fout in. Dit is de gelijkmaker. Ja! Wat een enorme blunder van Brad Jones. en het is Maher. De keeper van Feyenoord en die tikt hem binnen. À la Pizot en Lozano. Dit is hoofdstuk nummer 2 van deze speelronde. Brad Jones met een enorme blunder en dan is het een koud kunstje om die bal binnen te schuiven. Twente Feyenoord is zo weer 1-1. Maar wat zien we toch krankzinnige fouten bij Doelman in de competitie. Het slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. Of het nou Pizot is of Jones. Het is echt ongelooflijk. 1-1 in Enschede. Ik denk dat we nu al kunnen stellen dat we de meest aantrekkelijke Speelronde van het hele seizoen te pakken hebben dit weekend. Want wat gebeurt er allemaal? Ja, ja, en deze wedstrijd is meteen weer open. Hè. Je ja. denkt, deze dreun van Boethius, daar komen ze niet meer overheen. En dan gaat deze keeper die absoluut niet kan voetballen. Als je nou van alle 18 doelmannen zegt: Wie kan nou het beste meevoetballen? Is hij de aller slechtste? En deze man die gaat dan op zijn dode akkertje wachten tot hij wordt opgejaagd. Nou, ik kan er echt niet bij. Wat een peboes. Nee, net Vanuit Sparta-oogpunt ook een beetje. Nou, nee, dat speelt nu even geen rol. Maar ik verbaas me erover. Want ja, ik vond dat hij allang het veld had moeten ruimen. Ik vond dat Vermeer erin ja, had moeten komen. Er zijn veel momenten geweest dat het had gekund. He? Natuurlijk, ja. deze keeper heeft Feyenoord punten gekost, man. Heerenveen Groningen. Chris. Ja, de keeper van Herenveen had ook eventjes wat uh, minuutjes nodig. Martin Hans, hè, hij had wat uh, verzorging nodig aan de rechterknie. Blijft wel gewoon staan. Maar in het vervolg, na die uh, blessurebehandeling... kwam hij wat minder snel zijn doel uit. Ik ben benieuwd of dat gevolgen gaat hebben voor deze wedstrijd... die nou niet bepaald hoogstaand is. Natuurlijk, uh, met enige uh, lichte gloed op mijn uh, wangen... luister ik naar de wedstrijdverslagen van de andere velden. Hier moet de wedstrijd eigenlijk nog een beetje op gang komen. Wat afstandsschotjes gezien. Nu is het... Uh, FC Groningen dat ter hoogte van de middenlijn met Bakuna de bal oppikt. Bakuna die toch bezig is aan sterke weken. Opent op die nieuweling Absalem. Legt dan terug. En dan mag dat allemaal begaan van Hereveen. Is het Bakuna die verlegt het spel naar Zevenhuik. Is toch een grote sterke verdediger hoor. Die zit prima in zijn vel bij Groningen. Komt nu dan met de voorzet. Maar hij is niet in de buurt. En uh, Van Weert ook niet. Dan is het Hereveen dat eruit kan komen met Kouwe Die deelde eventjes wat uit aan Absalem. En laat vervolgens de bal over de zijlijn rollen. En dus is de inworp voor FC Groningen. is natuurlijk ook een... Interessant duel. Het duel der Japanners. Ritsu Doan, 19 jaar, linksbenig aan de kant van SC Groningen. Speelt een goed seizoen. En natuurlijk Yuki Kobayashi die al 25 is en meer controlerend speelt van Heerenveen. Het is de inworp. Die gaat naar Doan. Doan die teruglegt op Absalem. Verliest de bal aan Kobayashi. Maar die trapt de bal wat wild naar voren toe. Mimichwis denkt, ja dat kan ik ook. Hij is centrale verdediger van Groningen. Zodat de bal helemaal in het strafgebied terecht is gekomen van Heerenveen. Bij Hansen. Ja, de handen werken prima. Hij werpt de bal ver uit Helemaal naar aan de andere kant van het veld. Naar links waar Woudenberg staat. Die versnelt. Nu dan het balletje opzij. Naar Bruin. Hij steekt de middellijn over. Herenveen nog altijd in bal bezit. Mag zomaar ver komen deze Bruin. Wordt totaal niet aangepakt. Combinatie dan. Via Torsby gaat de bal naar de buitenkant. Naar de rechterkant waar Dumfries staat. Al betrokken bij 10 doelpunten. Ongekend. Kobayashi nu aan de bal. Die versnelt en wordt door Bakuna aangetikt. En dus valt de Japaner. En krijgt Herenveen een vrije trap. Amir Absalem die gaat dan de bal wegpakken. Moet hij dat helemaal niet doen. Een beetje irritatie ontstaat er dan. Maar die vrije trap is toch echt voor Heerenveen. De bal ligt denk ik een meter of vijf buiten het strafgebied, Een beetje aan de rechterkant. En dan is het afwachten wie dat klusje gaat klaren. Kobayashi wil het wel gaan doen. Maar ook Seneli staat daarbij. Die gaat zijn passen uitmeten. Maar eerst moet die muur nog maar eens goed op afstand worden gezet. Arber Seneli heeft natuurlijk fantastische vaardigheden. Hetzelfde geldt voor Yuki Kobayashi. Bol van Boekel is nog een beetje bezig met de driemansmuur Die wordt neergezet op pad, die een beetje in het midden van zijn doel staat. En nu wat in de rechterhoek voor uh, zichzelf gaat staan. Wie gaat hem trappen? Is of Kobayashi? Het is Kobayashi die hem trapt. En dan uh, staat pad keurig op zijn plek. De hoek die hij openliet, daar komt de bal ook. En pad bokst de bal weg. Hoekschop is voor Heerenveen. Gescoord is er nog niet in de 25e minuut bij Heerenveen FC Groningen. Wat gebeurt er ondertussen allemaal in Parijs-Roubergio? We hebben een valpartij gezien zojuist van de Nederlander. Van Sebastian Langeveld. Die in de Ronde van Vlaanderen nog zo lang op kop reed. Onder andere met Dylan van Baarle. Maar zojuist tegen de kasseien kwakte in het peloton. Peloton met nogal wat Nederlanders erbij. En dat gebeurt allemaal op een 2, 3 kilometer. Voordat we gaan beginnen aan het bos van Wallers. De, de meest legendarische Kassei-strook in parijs roubaix Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Hij lag er toch eventjes ongelukkig bij Langeveld. Maar wie weet, misschien kan hij nog weer terug op de fiets... Kruipen. Als we het toch over Nederlanders hebben daar in dat eerste peloton, Nicky Terpstra. Daar in ieder geval nog bij. Ook Dylan Groenewegen en Timo Rozen namens Lotto Jumbo, die rijden daar nog bij. Uh, Mike Teunissen heb ik daar gezien. Er zullen misschien ongetwijfeld nog meer Nederlanders zijn, maar dat zijn in ieder geval de mannen die ik heb kunnen ontwaren in dat eerste peloton. Het peloton dat nu op 2,5 kilometer inderdaad is van dat bos van Waller, En ze rijden op 2,5 minuut achterstand op de kopgroep van negen man. Die daar nog steeds keurig met elkaar draaien. Hoor. Dat moet wel gezegd worden. Ze verzaken niet. De Zwitserse kampioen doet zijn werk. Die Marc Soler, de winnaar van Parijs, niet doet zijn werk. Iedereen draait lekker mee op 97 kilometer van de streep. Zes doelpunten zaten in de Eerste Eredivisie van deze middag. Utrecht-Adober 3-3-2 zijn er al gemaakt in Enschede tussen Twente en Feyenoord. Het is daar 1-1. En bij Heerenveen Groningen staat het nog 0-0. Tot zo! Oh, hey.